Mariel Hageman met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de communicatie... binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het CDA spreekt van een chaos. De ChristenUnie noemt de situatie pijnlijk. Ze reageren daarmee op minister Van de Steur... die zegt dat er inschattingsfouten zijn gemaakt... rond de foto van Volkert van der Graaf. De PvdA vindt dat het ministerie te groot is geworden. De politie zou weer moeten worden ondergebracht bij binnenlandse zaken. Het is moeilijk te zeggen of geweldsincidenten in Nederlandse asielzoekerscentra een religieuze achtergrond hebben, is staatssecretaris Dijkhoff gezegd in de Tweede Kamer. De incidenten worden wel geregistreerd. De ChristenUnie wilde van de staatssecretaris weten wat er wordt gedaan aan geweld tegen christenen in AZC's. Die zouden steeds vaker worden bespuugd, geweerd en geïntimideerd. De staatssecretaris vindt het voorkomen van spanningen belangrijker dan het uitzoeken waarom iemand een ander aanvliegt. Oud-staatssecretaris Teven hoeft niet als getuige te verschijnen in de corruptiezaak tegen de Limburgse politicus Van Rij. Volgens de rechtbank hebben de advocaten geen overtuigende argumenten. Ze wilden Teven oproepen om te getuigen over een telefoongesprek. Van Rij zou Teven in 2012 hebben gebeld over de benoeming van een VVD-partijgenoot tot burgemeester Van Roermond. De politie tapte de telefoon van Van Rij af, maar dit gesprek is nou net niet opgenomen vanwege een storing. De advocaten van Van Rijs zeggen dat het telefoontje juist zou aantonen dat dergelijk overleg binnen de VVD heel gangbaar was. Het aantal mensen dat is omgekomen in het gedrang tijdens de hartje in Mekka is minstens 1100, zeggen functionarissen van verschillende landen die betrokken zijn bij de afwikkeling van de ramp in Saudi-Arabië. Dat aantal is veel hoger dan het laatste officiële dodental van 769. Saudi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de verschillende aantallen die de ronde doen. Het weer vanavond overal vrij helder. De temperatuur daalt tot een graad of vijf. Op sommige plaatsen vorst aan de grond en er kan een misbank ontstaan. Morgen zonnig en het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht West 10 kilometer file. De A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via knooppunt Del over de A15 en de A2... Op de A27 van Gorkum naar Almere, tussen knopen de lunetten en Hilversum, 7 kilometer. Verderop tussen Hagenstein en Noordeloos, 8 kilometer door een ongeluk op de andere rijbaan. A44 dan Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar, 3 kilometer. En op de N225 rhenen Utrecht voor de aansluiting met de A12, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja!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 We stole the show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 I couldn't keep Promise myself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 She's out! Yeah. She'll give and you'll take